Al fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Caroline Bari met het NOS-journaal. Duizenden MBO'ers zullen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen gaan bijspringen in stembureaus in het hele land. De studenten gaan onder meer helpen bij het tellen van de stemmen. Het plan is opgesteld door de MBO-raad, meldt de Telegraaf. Er zijn naar schatting 70.000 stembureoleden nodig. omdat een deel van de stembureaus twee dagen open gaat. De verwachting is dat veel senioren, die de stembureaus normaal bemannen, dit keer thuis blijven. Later vandaag debatteert de Tweede Kamer over hoe de verkiezingen veilig gehouden kunnen worden. Reisorganisaties schrappen voorlopig alle vakantievluchten. Tui vliegt niet meer naar zon- en sneeuwbestemmingen. Ook Corendon stopt met vliegvakanties als gevolg van het negatieve reisadvies vanwege corona. De afgelopen dagen stonden er nog lange rijen in de vertrekhalen op Schiphol. Minister van Nieuwenhuizen onderzoekt of ze een reisverklaring verplicht kan stellen om onnodige vluchten zoveel mogelijk te voorkomen. De Amerikaanse vice-president Pence wordt vrijdag gevaccineerd bij een openbaar evenement, zegt het Witte Huis. Aankomend president Biden krijgt het coronavaccin volgens een medewerker volgende week. In Europa hopen Duitsland, Frankrijk en Denemarken nog voor het einde van dit jaar te kunnen beginnen met coronavaccinaties. Het lijkt erop dat in Nederland niet eerder dan in januari gevaccineerd gaat worden. Er komt een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Tanja Groen... de 18-jarige studente die in 1993 verdween. Ze werd voor het laatst gezien toen ze vertrok van een slotfeest... aan het einde van haar ontgroeningsweek in Maastricht. De Haarlemse emeritus hoogleraar Peter van Koppen... zegt tegen het Noord-Hollands Dagblad dat de politie, het Openbaar Ministerie... en particuliere onderzoekers samen gaan zoeken op de hei... Begin dit jaar werd ook gezocht naar Tanja Groen op een begraafplaats in Maastricht, maar dat leverde niets op. Het weer, daar trekt een regengebied over het land. De temperatuur ligt rond de 6 graden. Komende ochtend is het eerst grijs, maar vanuit het westen klaart het snel op en komt de zon regelmatig tevoorschijn. Met maximaal 10 graden is het vrij zacht voor december. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. FN!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 je fijne dagen. GFM. Luisteraar, hij is knap, hij is leuk, hij is intelligent, hij is sterk, hij is woest aantrekkelijk, hij is een snor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 Jij bent de regen, ik de ton. Jij bent de kerst, ik de bonbon. Jij bent de rust, ik de cocoon. Ik ben het zakje, jij de thee. Ik ben de kans, jij de soufflé. Ik ben de keizer, jij de sneeuw. Ik ben Tom Hermans, jij bent Karin.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 ook weer niet nodig. Waarom niet? Dat is duur. Nou ah ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet? Nou, ik vind dat toch wel belangrijk. Ah ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik, nou ik nou echt belachelijk! Wij, Wij zijn het uit vakken nou en de tand. Betaal maar de romantiek, er bestaan moet toch veel. en een fries. Dat kost me handen volg, ja? Jij Naar. bent de schrikdraad ik de waarop de ik, ik pies.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 Het ik me ook stel.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 Keep their reputation Before we become ja.